Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de muziekboulevard. Ja, terug voor het tweede uur Muziek Boulevard live. Daar zijn we weer? En nu mag Inca wat meer zeggen vandaag. Maar ik mag zelf geen liedjes meer uitzoeken, want er staat er weer een liedje voor me klaar. En het is Dirty Diana van Michael Jackson.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 ...komt onze sidekick. Ja, ik was eerst nog even hebben met, ...met de vieze Diana, oh, zoals ja. jij dat zo mooi noemt. Ja, sorry. En even melden dat... ...voor zo'n lelijk jongen... ...dat hij aardige muziek heeft gemaakt. Maar toen had hij nog een neus. Toen had hij nog een neus, ja. ja maar ik, ben, ik hang meer op het lelijke, want dan oh, is het goed. voor mij ook nog een toekomst. Oh, ja, inderdaad, ja. <laughs> ik zeg niks. Heel verstandig. Goed. Ja? Nu, ja, serieus. Ja, gaan we serieus? Ja, Inka. Oh, Inka, Serieus? Ja, daar komt een stukje. Oh, nou, oké. Okay. Ja. Doe maar dan. Weinig animo voor nieuw bestemmingsplan Centrum. Vorige week was er een inloopavond waar belangstellende vragen aan de, uh, aan de aanwezig wethouder Lisbeth Schalik en de ambtenaren konden stellen. De opkomst was meer dan teleurstellend. Over de hele avond hadden niet meer dan negen belangstellenden de moeite genomen om naar de blauwe tram te komen. Hadden meer mensen dat wel gedaan, dan hadden ze onder andere kunnen ontdekken... dat het voorontwerpbestemmingsplancentrum voor de bouwlocatie aan het Raadhuisplein... horeca is opgenomen in de categorie 5, een hotel... en in de categorieën 1 tot en met 3. Dat betekent een bar, dancing, discotheek en nachtclubs. En dergelijke zijn uitgesloten. De gemeenteraad heeft tijdens de vaststelling van het huidig bestemmingsplancentrum... besloten dat het voor het gebied van een bestemmingsplancentrum... met uitzondering voor het project LDC... Een voorbereidingsbesluit moet worden genomen dat eventueel ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied worden voorkomen. Bouwplannen die passen in het huidige bestemmingsplan, maar niet in het nieuwe bestemmingsplan, kunnen, uh, kunnen op die manier worden aangebracht. Zolang de voorbereiding voorbereidingsbescherming van kracht is. Je wel, weer zo moeilijk ja, ik vroeg woord, iets he? met moeilijke woorden. Hey, mee, weer zo'n moeilijk woord. Ik, ik, ik zeg niks Hans, ik zeg niks. Ik, uh... <laughs> Was er op voorbereid op het moment dat jij niet ging lezen, dus. Ah, ja, oh ja, kom op. Vast, ja. Maar ja. verder hoor, IMCA, het uh... Nee, we zijn klaar. Ja, het is, ben je het, klaar? Meer niet, niet, ja, want het is een heel lang stuk. Oh, oké. Okay. Is... Maar heb je meer uitleg nodig? Ja, maar dat doen we zo meteen wel. Oké. Okay. Ja. Doen we een muziekje? Laat maar een ja, maar muziekje doen. Oké. Okay. Wil jij ook wat? Wacht nou eens gewoon rustig af, Hans. Ja, sorry. Je bent zo haastig. Ja. Maar ja, ik moet natuurlijk als uh, programmeleider ook een beetje alles organiseren. En ik zit nu met een hele hoop mensen hier, dus ja. Ja, je kan er niet bij houden. ik niet bij Het is een hele happening. je daar in de studio uitgaat, ja? dan gaan de microfoons Ik ben nieuw, phones. dus dat weet ik nog niet oh, meer. Ja, nou, daarom leg ik het even uit. <laughs> Oké. Okay. Hey, geduldig ben ik hè, vind je niet? Heel rustig. Ik krijg van de luisteraars krijg ik wel 400.000 telefoontjes dat de wondere wereld niet is geweest, Hans. Ja, die krijgen we ook deze keer niet. Nee? Oh. Nee, deze keer niet. Heb je dat van tevoren gezegd? Oh. Ja, we, we krijgen geniet de wonderen wereld. De, de, de wereld. Oh. Die krijgen we niet. Maar, maar we, we krijgen nu wel iets uh, wat er voorgelezen gaat worden. Ja, en dat gaat onze gast gaat doen. Oké, okay. Mindy! Protesthandtekeningen. Dat is echt iets verhaal. Dinsdag hebben vertegenwoordigers van de kustgemeenten Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Bergen, Wassenaar en Den Haag een petitie overhandigd aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer. Roos Vermeij van PvdA is voorzitter van deze commissie en nam 53.264 protesthandtekeningen in ontvangst... van mensen die tegen het dichterbij de Hollandse plaatsen van Windmolens zijn. Albert Korver, voorzitter Stichting Vrije Horizon... overhandigde de handtekeningen mede namens de Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust. Recentelijk hebben rapporten, die zijn opgemaakt in opdracht van Stichting Vrije Horizon aangetoond dat windmolenparken bouwen op Ermuiden-Ver... veel aantrekkelijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Zowel economisch als ecologisch. <tied> Vrijwel alle woordvoerders van de Tweede Kamerfracties waren aanwezig. En de aanbieders kregen ruim de tijd om met hen inhoudelijk te discussiëren... over het alternatief Ermuiden-Ver. De plannen van minister Kamp moeten nog naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... En het is geen uitgemaakte zaak dat ze zomaar worden aangenomen. Zo. Ja. Nou. Heb jij ook getekend? Uh, nee, ik ben tegen windmolen sowieso. Ja. Dus, maar Waarom? Leg uit. Uh, als je goed kijkt en je kijkt naar de carbon footprint... dan is een windmolen, zoals wij hem neerploppen in, in, in zee... is helemaal niet zo milieuvriendelijk. Nee. Weet je nee, wat een carbon het... footprint betekent? Ik heb geen idee. Nou, dat is uh, wat er voor nodig is om ze te maken. Oh, dat bedoel je? Ja. Dus, dus de grondstoffen en ze... oh. de energie. Ja. En als je dat bij elkaar optelt, dan zijn ze gewoon loeiduur om ja. te maken. Ja, die maar. Nou, Neem nou die zonnepanelen, dat is ook niet, helemaal niet interessant. Nou, die zijn wel interessanter als een windmolen. Nou, dat is niet waar, want overdag leveren ze spanning. Of stroom, hoe je het noemen wil. Ik maar, je het is, maar je hebt ze s'nachts nodig. Of s'avonds eigenlijk ja, nodig. Maar dan kan je dus beter die, de, de, de financiën. Maar dat is mijn mening hè, nu. De ja, nee. financiën in uh, energieopslag stoppen. Ja. Dan dat je nu uh, windmolens, windmolens gaat maken. Waar je eerst, ik weet niet hoeveel staal voor ja, moet dat is waar. Uh, gebruiken. Ik weet niet hoeveel diesel voor moet verstoken. En wat een twijfelachtig rendement. Ja, en het, het is nog zwaar gesubsidieerd ook, hè? Ja, en ja. om uh, nog te zwijgen van uh, de arme zeevogel... die uh, Zichka, was gehakt ligt. aan de andere ja. kant. Ja, van ja dat is het ja. gebeurt ook veel. En wat ik had gelezen een tijdje terug... dat er al een heleboel verzakt zijn hier voor de Muiden. Ja. er al een aantal jaar zijn, aan, ja. Dus uh, allemaal niet goed aangelegd. Ze dus. zitten straks gewoon onder de zeespoel. Ja, ze helemaal scheef. We dan je er allemaal niks aan. Ze dus ook nee. weer naar beneden zakken. Ja. Nou ja. Ah ja, dan kan je weer op waterenergie. Ja, natuurlijk. <laughs> water, heb je een waterturbine. Hé, hey, we gaan even wat doen. Dat lijkt me ook. Ja. Oh, we hebben een witje. Ja, een we hebben witje. We het hebben, we hebben, we hebben, is, is een A4'tje. Ja, maar hij doet het ook. Zie je dat hij het af en toe niet doet? Ik, ik zie alles. Maar met zien gebruik je niks, hè? Je moet doen, dat, Hans. Ja. Je moet doen. Doen. Je ja. moet actie ondernemen, ja. Hans. Ja, doe maar de bonjofie. Ja. Kijk, kijk maar naar Imke. Wat dan? Ja, die onderneemt actie. Wat dan? Wat dan? Ja? Ja, voor alles. Oh. Alles. Oké. Okay. In die op uh, internet meekijken. Het is hier gezellig. <lacht> nou, dat ben ik hè, jij niet. Ja, Oké. Okay. Hallo. Hans gaat nu voorlezen ja, nou, uit, ga uit eigen werk. Safari Goes Wild. 8 oktober, aanvang van 8 tot half, nee tot 5 voor 12 zelfs. Seizoen 2016. Het zit er bijna op. Maar voordat het zover is, willen we nog één keer met alle vrienden van Safari Lodge en de North Sea Surf Lodge een feestje bouwen in en de tenten afbreken. Het idee, op is op. Dat betekent, alles moet op en jullie gaan het opmaken. We vragen aan iedereen 15 euro bij binnenkomst. We gaan lekker plaatjes draaien en jullie gaan onbeperkt onze koelkasten leeg drinken. Het thema, Safari Go Wild. Pak je fur coat uit de kast, trek je tijgerslip aan... en zorg dat je je wilde haren niet voortijdig verliest. Nou, die ben ik al kwijt hoor. Because we go wild. Safari Lodge en Noordzee, surf School... De North Sea Surf Lodge. PS, PS, oh het is nabericht betekent dat. We nemen het thema heel serieus. So dressed to impress. De entree inclusief 15 euro verkleed. En niet verkleed is 25 euro. Het adres is Boulevard Paulus Lood, nummer 2. Safari Lodge. Postscriptum, ik zou jou toch echt niet in een tijgerslip willen zien al. <laughs> Voor geen prijs. Nou, oh, vol, volgende <laughs> week Ja. ja. ja. Ik heb hem nu ook aan. wil je ja, hem nee, zien? Nee, nee, ik zeg: ik wil hem oh, niet zien. Je, wilt hem niet zien. Je, je snapt het weer niet. Met geen punt ja. Ik wil hem je, Jij wel, Wendy. Dat doen we ruim <laughs> na <naar> de uitzending. <laughs> Wendy, deze is speciaal voor jou. En Mindy, fly Me, Pensy Zee van de LP How Dare You. Een briljante LP, echt waar. Ja, je zit maar aan te kijken van... Ja, ik kon, hoor het, ik, kon, het, ik hoorde laag, het in keuken donderen, niet. maar dat is een hele andere muziek. Dat is echt een ja. mooi nummer. Ja, vind ik ook. Ja, maar ik maar kon wist niet daarom draaien. Hem, maar maar, get, je moet Hans nog heel veel uitleggen. Dat is best jammer hoor. Nou nee, ja. dat is, juist, dat is ja. leuk juist. Ja, ja. toch? Kan je wat vertellen Hans of nee, ga je, nee, je nee, in de ja, ja. Ik ga het vertellen. Kan, kan je wat inka? Ja hoor. Jazz in Zandvoort met Ben van den Dungen. Op zondag 9 oktober van half drie tot half vijf... Uh, vindt er plaats in de krocht een jazzconcert. De gast is saxofonist Ben van den Dungen. Ben van den Dungen studeerde in 1988 cum laude af... aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... en wordt beschouwd als een van Nederland's meest vooraanstaande saxofonisten... Hij wordt begeleid door pianist Rob van Kreeveld, bassist Erik Timmermans... en slagwerker Gijs Dijkhuizen. Reserveren kan door te bellen naar 023-531-0631. 023-531-0631. Middels een reply op deze e-mail of via de website jazzinzandvoort.nl. Jazzin Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans... en hij startte het in november 2002...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 Locatie Theater De Krocht. Grote Krocht nummer 41. Ja, Hans geef nou toe. Dat klinkt toch veel leuker als dat jij het voorzaal heeft. Nou, Echt waar zo, hoor? Ja, dat is ja, ja. <laughs> sowieso. Daar komen de <laughs> ja, mensen ja. niet op af hoor. Nee, nee, <laughs> nee, nee. zeker niet. Nee, ja, nou dat kan ik ook beter mijn mond houden. Ja, dat denk Zullen ik we nog eens een muziekje doen? Zullen we doen? Ik, ik verlang naar huis. Ja, ik ook. Home. Home. Home. Home. Home. Oh, die kennen wij. Ja, die ken je. Die zingen wij. Ja, ja. ja. die is pop. Ja, die is pop. ZINGERS.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 En Westkust weerbericht. De zon scheen vandaag geregeld, maar er trokken ook wolkenvelden over de regio. En heel misschien vullen we uit die bewolking wel een spat. Over het algemeen was het dus droog en bij een matige aan zeekrachtige noordoostenwind sticht de temperatuur naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. De noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er zijn wederom wolkenvelden. Het blijft droog en, waait, en er waait aan de zee een matige tot vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt 14 tot 16 graden. Ook in het weekend schijnt geregeld de zon en is het over, algemeen, over het algemeen droog. Maar vooral later op zaterdag is er ook in de nacht naar zondag een lokaal uh, een bui. De noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt zaterdag naar 14 tot 15 graden. En zondag naar een graad of 13. Dit was het weer. Hand zit je in de maling te nemen. Dat weet ik, ik ja, reageer dat is er niet. Echt, op. echt erg, hè? Dat zal ik nooit doen. <laughs> ik neem nooit iemand in de manier. Nee, dat heb ik toen dus straks gemerkt. Nee, precies. We gaan heel snel naar muziek. Oh, oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything. Everything gonna be alright this morning. Yes, I know.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 I'm 21. I want to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. <laughs> I'm a man, I'm a rolling stone, I'm a man, I'm a hoochie-coochie man, sitting on the outside, just to meet my mate, you know I made to moon, honey, come up two hours late, wasn't that a man, The lion I shoots and I'll never miss When I make love to a woman she can't resist I think I go down to old Kansas too I'm gonna bring back my second cousin That's little John the cockaro Hij staat heel verbaasd te kijken, hè? Hij ja, is toch wel wereldberoemd, hoor, deze man. Ik, bij die kan niet helemaal, kan, kan, Kunnen jullie hem hè? Heb jij wel eens van hem gehoord? Nee. Zit, ik ook niet. Muddy Waters. Van, Blues icoon van hier tot aan de overkant. Ja, dat gewoon... dj Nou, ja Nee, dit, is, dit zijn de echte iconen. Niet uh, dat namaken wat er allemaal na is gekomen. Nou, dat is... Hallo, die ja. Gigi-kel uh, ja, is er geen namaken. Ja, dat sorry. Okay. Mendy? wie ja, nou. Kun jij ons redden en wat voorlezen? Ik ga het proberen. <clears throat> het is een heel leuk tekstje. Die begint met allemaal kusjes. Oh, nou, nee, nee, terug. Ik ben, nee. ben benieuwd. Ja, nou, dat klopt toch? <laughs> Oké. Okay. De Nederlandse onderzoeker Ben Feringa heeft de Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen. Samen met Jean-Pierre Sauvage... en James Fraser Stoddard. Voor een onderzoek naar een... moleculaire nanomachine... Het is de 108ste prijs voor scheikunde die is uitgereikt sinds het begin van de prijs in 1901. Vier keer slechts kreeg een vrouw de prijs. De prijs wordt toegekend door een speciaal comité dat wordt samengesteld uit leden van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. De Nobelprijs voor de natuurkunde ging gisteren naar drie Britten voor hun onderzoek naar topologische faseovergangen. Het drietal ontdekte hoe elektronen in twee of één dimensie stromen. De Nobelprijs voor de geneeskunde... was maandag voor de Japanner Yoshinori Oshumi... voor zijn onderzoek naar celvertering in cellen. Je had ook nummer 13 mogen zeggen, hoor. Oké. Okay. Met z'n met bal. De Nobelprijs voor de vrede wordt vrijdag bekendgemaakt. Die van economie wordt maandag pas bekendgemaakt. Daarna... Kom nog de Nobelprijs voor de literatuur? Ja. Ze, is niet de, ze is niet van de stuk te krijgen. Nee, het is wel cool. We proberen het Kijk. echt. Maar Goed, Allemaal, he? hoe cool is het dat wij als Nederland gewoon een Nobelprijs ja, hebben? Het lijkt me toch wel ja. onwijs cool. Het was alleen jammer dat er een stukje penisnijd in zat. Zo, Wat, hoe dat? Eer, ja. dat het zo lang geleden is dat er een vrouw de Nobelprijs ja, heeft gewonnen. Ja. Dat is ja. gewoon penisnijd. Ja, een beetje wel. Ja. Maar ik vind het al. Ik vind eigenlijk ook dat er meer vrouwen. Eigenlijk in, in meer in zulke. Ik ben wel voor de vrouwen eigenlijk. Jij bent voor de vrouwen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, jij niet? Dat Ik ben neutraal, Hans, zoals altijd. Ik Ocht. heb zelden of nooit een mening. We gaan naar muziek. MUZIEK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 Dit blijft een lekker nummer, Drops of Jupiter. Absoluut. Drop, Drops of Jupiter. Je kan het ook lekker. Lekker uitspreken. Van train, van train. Train. Daar staat train onder. Oh. Ja. Heb Je leesbril op, hè Ja. Ja. Ik heb weer een leuk nieuwtje. Ieder jaar kijkt de gemeente samen met de ondernemers terug op het seizoen. Dit gebeurt tijdens de gale speciaal voor ondernemers. En er wordt ieder jaar een onderneming van het jaar gekozen. Aan de inwoners van Zandvoort wordt gevraagd om te stemmen op hun favoriet. Geef uw favoriete kandidaat op voor de onderneming van het jaarverkiezing. De avond vindt plaats op 17 november 2016 in strandpaviljoen De Haven van Zandvoort. Tijdens dit ondernemerschale wordt bekendgemaakt wie de ondernemer van het jaar 2016 is geworden. Voor zover... Uh, voor het zover is, wordt aan alle Zandvoortse inwoners gevraagd om bedrijven te nomineren. Dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld. Horeca, retail, een overige. Iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail te sturen naar ovhj.zandvoortsecurant.nl. Ovhj of via de Zandvoort-app. Geef de naam en het vestigingsadres op en, niet onbelangrijk, motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Nomineren kan tot uiterlijk 16 oktober. Daarna zal de organisatie bekendmaken welke drie bedrijven per categorie gaan meedingen naar de titel onderneming van het jaar 2016. Vervolgens is het aan u om te stemmen op uw favoriete kandidaten. De organisatie van het ondernemersgala is in handen van de lokale ondernemingen Beach Promotion en Zandvoortse Courant. In opdracht van de gemeente Zandvoort stellen zij een afwisselend programma samen... waarin de bekendmaking van de winnaar van de ondernemer van het jaar... verkiezing het vaste hoge punt is. Nou, dat was hem. Nou, Ik stem al jaren op Kentucky Fried Chicken, maar ze worden het nooit. <laughs> dat is ook echt zandvoort, hè? Ja, oh, niet? Oh. Zullen we dan in weer... in de golfslag. Ja? Oh, nou, dan doen we maar weer muziek. MUZIEK Kijk, hem uh, op internet. Het is nog steeds rete gezellig ja, in dat de studio. Die dames die zitten wat ik leuk hier hoor. Het valt me mee dat ze een breiwerkje niet bij me hebben. Dat heeft. zijn jouw woorden Hans. Oh, Jij zit er ook dichterbij dan ik. Dus <laughs> ja. maar mag je het zeggen. Ja, dat wil klappen. <laughs> ja, ik zie, ik zie Imka die kijkt naar je man, ja. man, man. Ik zit te denken, ik heb mijn haakwerk thuis laten liggen. En volgende week wel mee. Oh kijk, dan ja. wordt het nog gezelliger. Hij haakt een toepetje voor jou. <laughs> dat zal leuk zijn. Zal ik wat vertellen? Ja, doe jij eens wat Nou, ik heb, uh, ik heb wel wat voor onze bierliefhebbers. Bokbierproeven in Zandvoort-aan-Zee. Nou, 9 oktober van 2 tot 6. Op zondag 9 oktober van 2 tot 6... alle bokbieren voor 3,50 per glas. 3,50? En... Per glas. 60. Ja, die bokbieren zijn duur. Dan moet flink gebok worden, hoor. Schoen, jongen. Ja. En de bokbieren smaken natuurlijk het best... in combinatie met de lekkere hapjes bij diverse locaties. Café Koper, Hertog Jan Bokbier... Het wapen van Zandvoort, Slobberbok. Nee, hey, moet je nagaan. Van brouwerij Klein Duimpje. Grols Herfstbok. En Lauren Hardy, Brand Dubbelbok. Torenbok en Torenbierbrouwerij. Zo, goeiemorgen. En Kran Café XL, Grols Herfstbok. En Rebel, Jopen 4 graden bokbier. Texas Stormbok, Eibok en de Ei. Jeetje, er zijn wel bokbieren. <lacht> Ongelooflijk zeg. Word een bokkig van. Nou, dat is een beetje een struikel Dus als je bokbieren wil proeven, dan ga je gewoon 9 oktober, kom je lekker naar Zandvoort. Ik hang nog even bij de slobberbok. Dat is een mooi, hè. Slobberbok van brouwerij Klein Duimpje. Ja, je is het Wist je trouwens dat Jopenbier een internationale prijs heeft gewonnen? Is dat zo? Ja. Komt uit Haarlem, hè? Ja. Ben je er wel eens geweest in die brouwerij of niet? Nee. Ja, nee. ik ben er wel, zo heet het is een biertje Alles gedronken? wat met drank, maar ik, ik daar heb ik een verbod op hè, dat weet je. Oh, ik moet ja. Niet drinken. Ja. Ja. ja. ja. Ja. dat kan ja ja ja, een beetje medelijden is wel passelijk, toepasselijk ook Heb nu. ik ook. Heb ik ja. ja. veel kijk, medelijden. Kijk naar kijk naar Imca. die kijkt heel medelijwekkend naar mij. Ja, is dat Zie zo? Zie je? Oh oh. Ik vind dat ze juist... het, bijna het verdrietig? is meer, Ja, ik een beetje zielig verdrietig. vind ik eigenlijk dat ze kijkt. ze kijkt zielig. Ja, zielig. Imka? Imka. Even kijken, ja. We krijgen er toch wat lachen, zie je dat? Ja, je, je, je kijkt een beetje of je hoge noot hebt nu. Nee, ik probeer mijn lachen te houden. Ja, onmiddellijk. Nou, gaan we weer muziek doen? Ja, doen maar aan, ja. Want het, ja. Okay. Wordt, doe maar. het Zo wordt het een beetje... Het is toch een internationale prijs, hè? 100 hundred days made me older Since the last time that I saw your pretty face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 Stukje, denk jij ik, nog he? wat te vertellen? Nee, Imca. Imca heeft wat ja, te vertellen. is mama, dus die gaat wat vertellen over de mama biep. Ja. Mama Café in de biep. Elke tweede woensdag van de maand is het Mama Café in de Bibliotheek van Zandvoort. De ontmoetingsplek voor aanstaande moeders en vaders. Waarbij ook baby's en peuters van harte welkom zijn. In het Mama Café wordt met elkaar onder andere gesproken over opvoedvragen. En incidenteel worden er toepasselijke thema's gekozen. Dat door deskundigen nader wordt toegelicht. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van het CJG. En dat is het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nou, vind je het een leuk stukje? Ik vond het een heel leuk stukje. En gaan we nog wat draaien? Of hebben we daar geen tijd meer ja, voor? Ja, nee, we gaan nog wat draaien. Oh. Er, er wordt hard gewerkt hier om te kijken of we een muziekje voor uh, kunnen krijgen. Ja, heb je hem dan of niet? Ik, ik, je, je, wil, je wil niet weten wat ik allemaal heb. Um, kan jij, gaan we de, onder de brug? Ken jij de Red Hot Chili Peppers? Ja, onder de brug, hè? Ja, Mag dat? Ik zie Mandy heel instemmend knikken. Nou, ook uit haar tijd denk ik. Nee. Dat niet? Nee, dat is later hoor. Later. Zo zie je er niet uit. Nou, dank je. Bijltje. Oh.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 Ik elke week zeg ik dat. Man, man, man. Het was gezellig met die twee dames, vond je niet? Ja, ja dat was het. Ja, ja ook hè. Ja, ja. ja absoluut. Ik, mis, ik zeg, ik mis alleen mijn haakwerkje. Dat is wel jammer. Ja, Dat is ik, denk, dat ik nemen. keer neemt ze die mee, in de haakwerkje. Ouder wordt val je een beetje in herhaling, Hans. Oh, sorry. Niet... Hoe heet dat? Wat, in herhaling vallen? Ja. Het begint met een S en het eindigt op Iniel. Dank je. Ja, nee, ja, ja, vraag. Ik geef gewoon Ja, Ja, over. ik weet het. Ja, ik maar uh, ik denk dat het nuttig is dat we de gasten even bedanken. En de site even bedanken. Ja, zeker. zeker. Dus, uh, Tot volgende week. Beide dames ja. bedankt. En Wendy graag, graag nog een keertje. Want we hebben er genoeg, denk ik. Zeker. Als ik lees waar je allemaal doet, dan denk ik... ja, heb je nog wat tijd om wat anders te doen eigenlijk. Volgende keer over de voorleesexpress. Ook zo heb leuk. Heb ik ook overgelezen. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja, echt leuk. Ja. Doe ik nog eens in drie weken. Ja. Moet je Ham. doen. Ham. Ja? Dat is ook leuk voor jou. Ja. Is dat zo? Ja. ja. En die kindertjes? Ja. Oh. ja. Kindertjes. En S-I... Dat past wel bij je. Ja, denk je? Ja ja. ja, ja. Vind je ook een MK? Ja. ja. Ja, zie je? Oh, ik ben zo blij dat ze er is. is een beetje iemand die me niet met me eens is. Van. En uh, Jannie, als je luistert, ik haal straks even pizza. Oh, ja. Ja, dat beg Ja. Hé, hey, Imka, ben jij er volgende week ook weer? Ja, natuurlijk. Nou, gezellig. Gezellig. Neem ze de breiwerk mee. Ja. Heb je er meer? Ja. ja. En, en taart. Wat? Want oh. ik ben de dag daarna jarig. Oh, ze is jarig. Oh, feest. Oh, oh, Gebak. Niet, kan niet mis. Alvast voor een Dank Ja. Ja, je mag ook komen, want dan zijn we er met meer hier. Dan okay. ben je jarig. Ja. Hey, wij, uh, wij uh, zien uh, in, uh, de rest morgen weer. Hè? Morgen weer, ja. Ja. Dankjewel ja, okay. voor de leuke muziek. Graag gedaan. Oké. Okay. En jij ook weer bedankt. Hey. En Dave. Toppen, jongen. Oké. Okay. We zien elkaar morgen. We zien elkaar morgen. Doeg. Doeg. Bye.